10 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. De Europese beurzen zijn lager geopend na de negatieve berichten over de Amerikaanse economie. De AIX opende ruim een half procent lager. Kort voor opening werd bekend dat een Chinese kredietbeoordelaar... erover denkt om zijn oordeel over de Amerikaanse kredietwaardigheid te verlagen. Het volgt daarmee dezelfde lijn van, als het Amerikaanse Moody's. Dat overweegt hetzelfde. In Washington zitten de begrotingsonderhandelingen muurvast. Amerika heeft nu nog de triple-A-status, de hoogste waardering. Maar als de beoordeling van de Amerikaanse kredietwaardigheid omlaag gaat... moet de regering van president Obama meer rente betalen over het geld dat ze leent. Financieel redacteur André Meinema. De dreigende waarschuwing van Moody's zorgt voor nog meer onzekerheid en nervositeit op de financiële markten. Het is olie op het vuur in plaats van olie op de golven. Want naast de eurocrisis gaat nu ook de Amerikaanse staatsschuld en begrotingscrisis hardop meespelen. Het gevolg is beurskoersen onder druk, de dollar die goedkoper wordt, beweging in de rente voor Amerikaanse staatsobligaties en nieuwe recordhoogtes voor de prijs van goud. Door de financiële onrust blijft die goudprijs stijgen. Een troy ounce, 31 gram, kost nu bijna 1600 dollar. Een record dus. De goudprijs stijgt voor de negende dag op rij. In onzekere tijden zien beleggers goud als een veilige investering. Bij de strijd in Afghanistan is het afgelopen half jaar een record aantal burgerdoden gevallen, blijkt uit onderzoek van de VN. Bijna 1500 Afghaanse burgers kwamen om het leven door aanslagen, bermbommen, grondgevechten en luchtaanvallen. Volgens de VN is 80% daarvan toe te schrijven aan tegenstanders van president Karzai, zoals de Taliban. De NAVO en de regeringstroepen zouden 14% van de burgerdoden op hun geweten hebben. Ook vandaag zijn er weer berichten over slachtoffers. NAVO-militairen zouden zeven burgers hebben gedood... bij de bestorming van een dorp in Oost-Afghanistan. Oost en in Kandahar was zojuist een explosie in een moskee... waar een dienst werd gehouden voor de vermoorde broer van president Karzai. Ruim de helft van de Nederlanders had afgelopen jaar... een klacht over een product, dienst of bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek door de Consumentenbond. Maar met name over hoe de klachten worden afgehandeld. Want bij ons blijkt ook dat we meer dan drie pogingen moeten doen om een klacht afgehandeld te krijgen. En het procent zelfs vijf of meer klachtpogingen. En dat is natuurlijk wel heel erg veel. En die irritatie loopt natuurlijk heel bij mensen. Vooral over telecombedrijven, kabelbedrijven en energieleveranciers wordt geklaagd. Klanten kunnen hun ervaringen met slechte klachtenafhandelingen de komende maanden kwijt op een site van de Consumentenbond. Die organisatie wil daarna met bedrijven afspraken maken over een goede afhandeling van klachten. Dan het weer nog bewolkt en vooral in het westen en zuidwesten veel regen. Later ook in de rest van het land. Ook veel wind met kans op windstoten. En het wordt 17 graden. Aan de BFG's informatie. Nog altijd een kleine 40 kilometer file. In het westelijke deel van het land moet het verkeer rekening houden... met veel regenval en zware windstoten. Omstandigheden zijn niet altijd makkelijk op de weg. Er zijn veel ongelukken. Op de A1 in richting Amsterdam... tussen Barneveld en Hoevelaak is 8 kilometer file door een ongeluk... En de verbindingsweg is dicht. Het verkeer kan beter omrijden... vanaf Hoeverlaken via Hilversum. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Maarsbergen 6 kilometer. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Reewijk en Gouda 3 kilometer na een ongeluk. Alle rijstrokken zijn daar weer open. En ook een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam. voor knopen Klaverpolder staat 4 kilometer. En daar is de linker rijstrook dicht.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 Beter Horen, de hoorspecialist. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl Johan de Zwart. De secretaris-generaal van de NAVO op bezoek bij premier Rutte. Wat wil hij van ons? De brandweer slaat een nieuwe weg in. Maar volgens critici had dat al jaren geleden gekund. Men gaat nu pas onderzoek doen. Men gaat nu pas feiten verzamelen. Alsof wij hier in Nederland de brandweerkunde opnieuw moeten uitvinden. De mens is zeker al 500.000 jaar overwegend rechtshandig. Waarom eigenlijk? En het ochtendumeur van Ton Kas. Het is zes minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Secretaris-generaal Rasmussen van de NAVO komt vanmiddag op bezoek bij premier Rutte. Tijdens een werklunch zullen de twee spreken over Afghanistan, Libië en de strijd tegen de piraterij. Goedemorgen, Robert van der Roer, diplomatiek expert. Goedemorgen. Het is voor het eerst hè, dat Rasmussen een officieel bezoek brengt aan ons land. Dat zal ongetwijfeld meer om het lijf hebben dan een beetje beleefd kennis maken. Uh, ja, dat, dat, dat zal ongetwijfeld onderhuld on, on, on, on, on, worden door allerlei... Uh vriendelijke woorden, dat is altijd uh, de, de, de gewoonte naar buiten toe. Ja. Maar binnen kamers, uh, worden er natuurlijk toch wel wat dingen gezegd en de, de, er staat heus wel wat op de agenda, omdat uh, zeker Rasmussen, uh, ja die heeft uh, het lastig met Nederland de afgelopen jaren sinds dat hij is aangetreden. Nee, natuurlijk het vertrek uit Oeroesgan, dat heeft uh, verteld een hoge diplomaat, maar gisteravond nog Rasmussen enorm teleurgesteld, de rol van Nederland in bij dat uh, dossier. En uh, ja, ook in Libië. Uh, speelt Nederland. Uh, ik zou willen zeggen, niet eens tweede viool, maar misschien wel op dit moment derde viool. Ja, we en handhaven dat, we dat, alleen dat, het wapenembargo, dat is het eigenlijk. Ja, er zijn een paar F-16's in de lucht. En uh, nou, die keren eigenlijk terug uh, bij uh, gevaar. En um, er wordt door allerlei, door door allerlei autoriteiten. Wordt, uh, um, voorgespiegeld aan de Nederlandse samenleving dat we daar zeer actief zijn. Maar ik zou alleen maar kunnen zeggen tegen uw luisteraars, geloof het niet. Want Nederland speelt geen grote rol in Libië. Ik heb het eerder genoemd mini-corvée. En daar hou ik ook na een paar maanden toch maar aan vast. We ruimen de vieze kopjes op, dat is duidelijk. Nou, we doen, we doen gewoon... Kijk, als je kijkt uh, wat Nederland de afgelopen tien jaar in NAVO-verband heeft gedaan... en dan grijp ik even terug naar Kosovo. En daar was Nederland in de, in de voorste linie aanwezig. En de, zeg maar de vierde bombardeur... En die, uh, die, die campagne van 78 dagen heeft Milosevic uh, in, in de touwen gedreven. Nu is het zo dat de hele NAVO, en het is trouwens niet alleen Nederland... dat, uh, dat een, uh, ja, ik zou toch willen zeggen, een wanprestatie levert. Maar het is ook Duitsland dat uh, eigenlijk niets doet. Uh, de NAVO werkt op halve kracht, vecht op halve kracht met, met, met één hand op de rug. En heeft al maanden moeite om een ja, militaire dwerg op de knieën te krijgen. Nou, dat vreet, het, dat vreet het prestige intern aan, maar ook extern. Ja. Gaat Rasmussen met, met in het hoofd dit allemaal en uh, die teleurstelling... Uh, Nederland nog serieus nemen dan eigenlijk als NAVO-partner? Nou ja, kijk, het, het punt is het, het is, het is... het is wel iets serieus aan de hand. Want je, ik, ik zeg het nu, nu met, met krachttermen. Ja. Maar de realiteit is ook dat... Uh, dat er geen parlementaire meerderheid is voor, me, voor veel meer in Nederland. En dat speelt overigens in meer landen, moet ik erbij zeggen. Uh, de wens uh, dat Nederland meer gaat doen... heeft Rasmussen al uh, de afgelopen weken en maanden uh, al op tafel gelegd. Nederland weet dus dat die, uh, ja, dat, die, dat, het, dat die wens er bestaat aan de kant van de NAVO. Die zal ook vandaag weer in beleefde termen op tafel worden gelegd. Ja. Waar het nu om gaat is het volgende. Nederland heeft... Uh, tot eind september uh, voor dit rondje weer bijgetekend. Maar wat gebeurt er nou als Gaddafi na uh, september nog steeds in het zadel zit? En die kans is niet uh, heel denkbeeldig. Nou ja, ik, ik, ik zag net over zijn bericht voorbij komen dat Gaddafi tegen een Russische diplomaat heeft gezegd... dat hij heel Tripoli wil opblazen als het uh, nodig wordt. In die zin is het, de man is volstrekt onberekenbaar... Hmm. En eigenlijk tot alles toe in staat. Maar stel dat de NAVO nog uh, in, in september, nog in, na september nog in business is in Libië. Dan is ook de vraag: wat gaat Nederland doen? Ja, want Komt minister Helen van Defensie? Defensie heeft al gezegd dat na september het geld op is. Dus kan Rut ja. Rutte dan uh, überhaupt toezeggingen doen? Nou ja, dat is ook interessant, ik, heb, ik proef, dat hoor ik ook in de diplomatieke kring dat uh, minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken iets genegener zou zijn tot verlenging van de missie. Dan, uh, dan Hillen, die, gewoon, ja, die natuurlijk zeg maar, als oppervourier uh, de portemonnee van defensie beheert. Uh, nou ja, of er dan nog extra potjes of extra marges te vinden zijn, dat weten we niet. Zo we moeten afwachten. Maar waar het om gaat is natuurlijk. Gaat Nederland dan ook meer doen? Het is niet alleen verlengen, maar gaat Nederland dan ook ja. bombarderen? Want het echte probleem bij de NAVO zit hierin: dat er uh, fighters nodig zijn, gevechtsvliegtuigen. En Nederland heeft die, alleen zet die maar op halve kracht in. En nou, dit is overigens een probleem dat binnen de NAVO als zodanig speelt. Eh, gaat Rasmussen dat probleem oplossen. En daarom is hij op tournee. Daarom, daarom is dat bezoek vanavond vandaag ja. in Nederland ook belangrijk. Morgen overigens meer een belangrijk bezoek. Eh, belangrijke bijeenkomst in Istanbul van de Libië-contactgroep. Want ja, dan wordt het vervolg weer, eh, wordt stand van zaken weer opgenomen. Hij is eigenlijk dus... de lidstaten eh, een beetje aan het opporren van wordt eens wat actiever. Ja, nou, hij heeft, Rasmussen heeft een enorm probleem. Hij is een paar weken geleden op een soort public diplomacy-tournee geweest door Amerika. Onder het motto: heb de NAVO lief. Want uh, ja, er is ook in Amerika een draagvlakprobleem aan het ontstaan. Omdat men ziet dat nu Europa het zelf moet doen, Europa het niet kan. Nee, maar en dat wist ze ook, ook al. Wel. Een... Pardon? Europa heeft in het verleden al bewezen dat het zijn eigen problemen niet oplost. Wat betreft Amerika. Nee, maar nou, daar heb je helemaal gelijk in. Maar er is nog wel een probleem bijgekomen dat. Uh, de afgelopen twee jaar uh, de Europese defensiebegroting... in zijn totaliteit met 45 miljard naar beneden is gegaan. Ja. Door alle NAVO-lidstaten bij elkaar zijn die bezuigingen opgebracht. Dat is in Amerika uh, niet onopgemerkt gebleven. De minister van Defensie, Gates, heeft een maand geleden... ongeveer een vernietigende toespraak gehouden voor het NAVO... Uh, ja, voor de, voor, voor de brullen van de NAVO en daar gezegd... Uh, beste collega's, jullie zijn op weg naar irrelevantie... als jullie niet meer gaan investeren. En daar zit natuurlijk het echte probleem. Uh, ook uh, grote landen als, uh, zo, ja, met een grote uh, geschiedenis... als Frankrijk en Engeland kunnen het niet. Hebben niet gewoon die, die militaire power die Amerika wel heeft. Ja, en, uh, en, de, en de rest van Europa uh, mankt er een beetje achteraan. Ja. Nou heeft gisteren de Nederlandse regering... de overgangsraad van Libië erkend. Uh, daarmee steunt Nederland ja. dan dus de opstandelingen. Kan Rasmussen daar wat mee? Kan hij daar hoop uit putten? Rasmussen heeft zelf gisteren ook die overgangsraad ontmoet. Ja. Uh, uh, en ook daar, uh, ja, we hebben ze uh, gezegd natuurlijk dat er snel een oplossing moet komen. Nou, dat zijn ook allemaal vrij, uh, uh, vrijblijvende uh, ja, vri, vri, vri opmerkingen. Wat ik wel opmerkend vond aan het Nederlandse besluit in deze... was natuurlijk dat Rosenthal uh, als minister de afgelopen maanden voortdurend uh, op, op de rem heeft getrapt... en zelfs collega-lidstaten heeft gecritiseerd... ...voor het erkennen van die Libische overgangsraad... ...en nu ineens zelf ja. onderspot onmiddellijk na een vergadering wel zegt... ...nou, uh, we erkennen jullie wel, zij het niet formeel. Het is een beetje een zigzagbeleid, het is niet een heldere koers. En dat, um, ja, Nederland gaat gewoon... ...en dat heeft, ik heb, we hebben jullie ook gesproken over bezuiniging op de diplomatie... ...Nederland gaat gewoon iets minder actief zijn in het buitenland. Daar zullen we een beetje aan moeten wennen. En ja, die arme Rasmussen die moet nu eigenlijk op bedel toeneen vandaag uh, bij uh, Rutte. En ja. ik denk niet dat we daar uh, grote bijdrage aan gekondigd hebben. Nee, dus Rasmussen zal teleurgesteld aan het gesprek beginnen en ook weer teleurgesteld vertrekken? Nee. Nou ja, dat is het punt. Hij, hij, je je, je, je secretaris-generaal van de NAVO zijn, dat is een, een, een vier-vijfjarige les in nederigheid. Je bent voortdurend aan het bedelen. Dat, ja. dat deze voorganger, dat deze voorganger uh, de hoop Scheffer, deed dat. En dienstvoorganger Robertson, die bedelde uh, in 1999-2000 ook al om troepen voor Afghanistan in 2001. Dus uh, men is daar wel aan gewend. Alleen uh, op een gegeven moment is het zo dat je zit wel met 28 in een, in een bondgenootschap. En als je nu ziet... Dat ze moet, alle lidstaten worden gevraagd 2% van het bruto nationaal product te, te leveren. En daar slaagt, uh, ja, daar slaagt het weerendeel niet in. Nee. En dus kun je graag gaan stellen. de 28 stellen lidstaten de hebben maar 2% van het ja. bruto nationaal product bijgedragen. Kortom, waar, waar de NAVO mee worstelt, en dat zie je in Libië op de grond, zie je ook in Afghanistan. Wil de burger in Europa nog betalen voor defensie? De hamvraag, dankjewel. Robert van der Roer, diplomatiek expert.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 Al jaren hikt de brandweer tegen de grenzen van zijn kunnen aan. In de voorbije decennia namen de kosten met enorme stappen toe. Tot minder slachtoffers leidde dat niet. Het kan om met de woorden van de lector brandpreventie René Hagen te spreken... dan ook niet meer voldoen aan de verwachtingen die wij hebben van de brandweer. Het moet kortom anders, bijvoorbeeld door mensen meer op hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken. Wij proberen toch de mensen wat meer zelfredzaam te maken, zoals wij dat dan noemen. Dus dat ze ook meer bewust nadenken en ook zelf dingen kunnen oplossen. Maar ook door meer in te zetten op innovaties. Serieus werk te maken van regionalisering en regio's onderling meer met elkaar samen te laten werken. Zo moet de toekomst van de brandweer eruit komen te zien. Men verschuift dus de verbetering naar de toekomst. Ja, dan zijn deze dames en heren natuurlijk allemaal met pensioen. En dan komen we er waarschijnlijk achter dat het niks heeft gebracht. En dan gaan er weer honderden miljoenen, zoals de afgelopen tientallen jaren, die, ja, die leiden tot niets. Dit is Fred Vos, oud brandweerman en zonder twijfel de grootste brandweercriticus van Nederland. Vos heeft geen vertrouwen in die nieuwe toekomst. Ik denk dat een organisatie die al zo lang de, de belangrijkste taken verzaakt... Die hebben een geschiedenis en die, die, die, dat kan niet meer zo goed. Die kunnen zich niet aan hun eigen haren... uit hetzelfde veroorzaakte moras trekken. Uw oordeelshart over de brandweer... dat veronderstelt heel veel kennis van die wereld. Terwijl u er toch buiten staat, hoe komt u aan die kennis? Nou, ik heb mijn vak internationaal natuurlijk uitgeoefend. En dan kom je in literatuur... die hier helaas in Nederland niet wordt aangepakt. Dat heeft mij ook bevreemd. Want daar, daar is een wijsheid, die is enorm over de hele wereld vergaard. Dus ik heb mijn vak bijgehouden en ben toen door toeval gevraagd... om wat onderzoek te doen, brandoorzaakonderzoek. Door mensen die in het gedrang kwamen. En toen moest ik dus natuurlijk ook het optreden van de onderzoeken. En ik was toen echt teleurgesteld, want ik heb gedacht... toen ik internationaal ging, nou, er zullen best jonge nieuwe mensen komen... die, die, die, die, die dat gaan verbeteren. Nou, tot mijn schrik en sterre verbazing was het niet verbeterd. Het was nog harder achteruit gelopen. Ja, niet aan de buitenkant. Er kwamen steeds meer rode autootjes op straat. Maar die kunnen nooit op tijd en allemaal effect sorteren. Dus dat is een, een soort uh, camouflage, een cosmetische camouflage. Maar intern, als ik naar de resultaten keek... dan was het enorm achteruit gelopen. En deze mensen, die zitten de kasten... die eigenlijk hun taken verzaakt hebben in het verleden... Bewust of onbewust, dat laat ik in het midden. Ze zullen best brave mensen zijn, maar niet erg verstandig en niet erg juridisch geschoold. Die gaan nu verder met uh, het projecteren, uh, laten we zeggen, de utopie. Het wordt ooit goed. Ik, ik begrijp niet hoe dat geaccepteerd wordt. Ja. Ik durf te stellen dat een, een, de meeste brandweerslachtoffers, bij de brandweer zelf, notabene, die gevallen zijn in de afgelopen jaren. Ik denk aan Hilversum, motorkade Amsterdam, eh, vuurwerkramp. Eh, ja, eh, er zijn er nog, ja, Schiphol zijn, zijn asielzoekers die men heeft laten verbranden. Ja, dan, dan denk ik dat, dat vind ik het schrijnende. Ik geloof dat er ongelukken zijn die je niet kunt voorkomen. Ik geloof ook dat er doden kunnen vallen bij brand die je niet zijn te voorkomen. Maar deze zijn op grond van onderzoek en op grond van falende brandwissorg in het voortraject nota bene, zijn zo schrijnend... Dat, dat, dat, ja, ik, ik verbaas me nog steeds dat, dat daar geen algemene verontwaardiging over ontstaat. Zeker gelet op de enorme hoeveelheden geld die, die zijn ingepompt... en waar niemand ooit meer naar resultaten heeft gezocht. Nee. Men gaat nu pas onderzoek doen. Men gaat nu pas feiten verzamelen. Alsof wij hier in Nederland de brandweerkunde opnieuw moeten uitvinden. Dat is op zich natuurlijk al belachelijk, dat streven. Internationaal staat er van alles op de plank. Dat moet je natuurlijk wel vertalen naar de Nederlandse bouwwijze en inrichting van, van onze steden en dorpen. Maar er is genoeg en er had al genoeg geleerd moeten worden. Die boeken staan internationaal al, al een eeuw op de plank in ontwikkeling. Steeds bijgehouden, steeds verbeterd. En wij beginnen hier om eerst zelf statistiek te verzamelen... en dan te kijken of we daaruit leerstof kunnen opbouwen. Ja, dan ben je nog tientallen jaren bezig. Veel te laat begonnen en het gaat allemaal nog veel te lang duren. Ja, dat is juist. Dat is een juiste conclusie. En het is zeer schrijnend. En we hebben dat dan niet alleen over mensenlevens. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar enorme milieuschade. Enorme kapitaalvernietiging die er met de panden plaatsvindt. En ik zie ze dagelijks, vrijwel dagelijks. U kan dat ook zien, maar op internet heb je zo'n goede covering... dat je ziet dagelijks enorme panden afbranden Tot aan de grond. En dan staan ze met grote kolonnes in de buurt toe te kijken. Morgen komen we terug bij Fred Vos... en laten we ook de brandweer zelf op zijn verhaal reageren... die, om het zachtjes uit te drukken, not amused is. Ja, zeker. Dat ken ik Fred Vos dan weer voor. Ja, Daar kent u, kunt u niks mee, hè? Als daar kan dat ik helemaal zegt... niks mee. En daar wil ik ook niks mee. Want uh, uh, kom dan maar eens met een goed alternatief, zou ik maar zeggen. Hij heeft uh, zelf ook uh, onderdeel uitgemaakt van dat systeem. En toen was het allemaal prima. Kijk, wij, wij hebben een bedrijf... Uh, dat is, uh, daarvan wordt verwacht dat we op alle incidenten een antwoord hebben rond de klok, zeven dagen per week, het hele jaar door... met beroepsmensen die er een vak van hebben gemaakt. Uh, en dan mogen we ook geen fouten maken en moeten overal een tien halen. Uh, nou, vergeet het maar. En daar hoort u morgen meer over. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks, de oermens was al rechtshandig. Ja, dat is leuk om te weten, maar wat hebben we aan die kennis? Eerst nu het ochentumeur van Tonkas. Tegenwoordig heet alles links. Als je helemaal tot tien kunt tellen, ben je links. Als je geen roze vitrage hebt of niet twee keer per week achter de bitterballen zit, ben je links. Als je niet alleen boeken leest die bij de Bruna liggen, ben je links. Als je je kontnaad nog niet hebt gebleekt, ben je links. Eigenlijk bivakeren we dus in een hele overzichtelijke tijd, momenteel. En iemand die zijn steentje meer dan bijdraagt waar het om gaat ons dit overzicht te verschaffen... is Frits Hoefnagel. Frits doet tegenwoordig ook iets met radio, volgens eigen zeggen voor het broodnodige rechtse geluid. En wat is dan dat geluid? Dat Frits nogal niet zonder zin roept dat iets links is. In de armetierige 10 minuten radio die ik vanuit de auto beleefde, mochten mensen inbellen op de vraag of er minder aan ontwikkelingssamenwerking moest worden gedaan. Nou, prompt belde het bekende zo je de Bielen met uitspraken als: niks meer geven en we hebben hier problemen zat. Nou, Frits hoorden we niet. Die hoorden we pas toen er een vrouw belde met de vraag... of een van die schreeuwers wel eens in zo'n land geweest was. Ja, weer zo'n lekker linkstandpunt, blerde Frits. Hij mag toch wel een mening hebben zonder er geweest te zijn? Nou, probeerde die vrouw nog. Misschien komt zo iemand dan tot een iets genuanceerder oordeel. En toen zei Frits, ik citeer letterlijk... Die nuance kunnen we al meer dan genoeg zien... in al die linkse programma's op de televisie... die ook nog eens met gemeenschapsgeld worden gemaakt. Dus toen dacht ik, wie horen we dit zeggen? Want zo'n amateuristische, populistische geleuter... horen we Frits toch ook regelmatig in ochtendspits uitwazen. uitwazemen? Ik dacht toch dat dat ook met gemeenschapsgeld overend werd gehouden. En was er niet iets met 20.000 eurotjes gemeenschapsgeld... die jij de Belastingdienst per ongeluk was vergeten te melden, Frits? Ben je daarom destijds niet gewipt als wethoudertje? En was er niet ook nog een akkefietje met 190.000 euro gemeenschapsgeld... die dat kinderachtige logootje I Amsterdam ons dankzij jou heeft gekost? En wat stond er nou in jouw kranten Telegraaf? Jij declareert drie dagen pretpark in Las Vegas... een concertje van Cher, Cirque du Soleil, The Beatles Show... allemaal op rekening van de stad Den Haag? En lees ik nou goed van de week dat jij als wethouder 220 ICT-adviseurs in dienst had... die er bij elkaar zo'n teringsooi van hebben gemaakt... dat ambtenaren tegenwoordig sneller tussen de stadsdelen heen en weer fietsen... dan elkaar een e-mail te sturen? Ook allemaal belastinggeld, hè Frits? Ben je daarom zo op het onderwerp gefixeerd? Trouwens, jouw hele carrière is toch met gemeenschapsgeld bekostigd, Frits? En hoe lang heb je eigenlijk van gemeenschapsgeld zitten studeren? Want je gaat ons nou toch niet vertellen dat jij binnen de termijn klaar was? Dag Frits. Morgen het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is vijf minuten voor half elf. Reizigers die op het punt staan op vakantie te gaan opgelet... vliegt u vanaf luchthaven Schiphol. Dan moet u rekening houden met vertragingen. Want door de harde wind kunnen er minder vliegtuigen vertrekken dan normaal. Katelijn Vermeulen, woordvoerder Schiphol, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de situatie dan nu op dat moment? Waar we waar, uh, passagiers rekening mee moeten houden is uh, de harde zuidwestenwind heeft ervoor gezorgd uh, dat we uh, uh, minder baancapaciteit uh, hebben. En dat uh, resulteert voor reizigers erin uh, dat ze rekening moeten houden met, uh, met vertragingen. En dat zijn uh, vertragingen die uh, kunnen twintig minuten zijn en die kunnen ongeveer oplopen tot een uur. Maar er zijn ook vliegtuigen die gewoon op tijd gaan, dus het is heel erg belangrijk dat ze ja. de informatie in de gaten houden. Worden er ook vluchten geannuleerd? Ja, er zijn, uh, we hebben ook al te maken gehad met een aantal uh, annuleringen. Dus dat is ook mogelijk. Uh, dat zijn tot op heden zo'n uh, tien uh, vluchten zijn er uh, geannuleerd. En, en welke, uh, welke vluchten zijn het meest uh, het slachtoffer van deze wind? Nou, op dit moment is het beeld uh, dat met name uh, vluchten binnen Europa daar uh, het meeste last van hebben. Uh, dat is het beeld uh, op dit moment. En het inkomende vliegverkeer, heeft dat last? Dat heeft ook last van deze vertragingen. En we hebben er al vanaf vanmorgen mee te maken gehad... Dus het uh, gaat zowel voor inkomend als uh, vertrekkend verkeer. Dus er komen, kunnen ook vliegtuigen niet landen door de wind op dit moment? Uh, die komen later, uh, later binnen. Ja. Er kan gewoon geland worden op de luchthaven. Alleen uh, we hebben te maken met, uh, met minder baancapaciteit. Dus er kunnen minder vliegtuigen binnenkomen. Hoeveel minder baancapaciteit heeft u op dit moment? We maken op dit moment uh, gebruik van, uh, van twee banen. Eén om te landen en één om te starten. Hartelijk dank, Katelijn Vermullen. Ja, Woord voor de Schiphol over de situatie op de luchthaven op dit moment. Dit is Radio 1. Goed. Goedemorgen Nederland. Al ruim 500.000 jaar geleden waren mensen overwegend rechtshandig. Net als nu eigenlijk dus. En dat blijkt deze week uit onderzoek. Maar wat hebben we aan die informatie? Dat vragen we aan paleontoloog John de Vos. Goedemorgen meneer Goedemorgen. de Vos. Hoe weten we dat de oermens ook al rechtshandig was? Uh, dat kunnen we zien aan de snee en uh, krapsporen die ze achterlaten op de uh, beenderen die ze gebruiken. Ja, kun je... Dat kun je natuurlijk duidelijk zien, hè? of je rechtshandig snijdt of linkshandig. oh ja, hoe zie je dat dan? Nou, pak maar even een uh, potloodje en neem een mesje. Ja. En uh, slijp even met je rechter en even met je linkerhand. Dan kun je zien dat er verschillende strepen komen. En geldt die verhouding rechts- en linkshandig, die geldt nu nog? Uh, volgens de auteurs geldt die nu nog. Uh, dat is één op de tien of zoiets. Wat voor conclusies moeten we hier nu aan verbinden? Nou, zij verbinden de conclusies eraan dat uh, de, in die tijd de mensen al gespecialiseerde hersenhelften hadden. Ja? Ja, dat is, hun, dat is wat zij concluderen. Ja, Daarom, precies. Maar wat, denk ja, ik. wat moeten we daarmee, met, met die wetenschap dan weer? Nou, dat ze meer op de mensen lijken dan op de apen. Want bij de apen die zijn, uh, hebben geen voorkeur voor rechts- en links anders. Oh, nee? Dus volgens de auteurs. Uh -huh. um, dus um, ja, dan zie je toch dat ze dicht de mens naderen, 500.000 jaar geleden. Uh, ja. En zou u dit nou een wetenschappelijke doorbraak noemen, of verbaast het u niet zo? Uh, nee, ik verbaast mij niet zo. Nee. Een wetenschappelijke doorbraak, nou nee. Moeten we moeten niet overdrijven. Nee. Nee, de oermens, uh, um, ja, dat ze zo lang geleden al twee hersenhelften hadden. Wat zegt uh, uh, dat het... eigenlijk over die oermens? Uh, dat ze hetzelfde kunnen reageren als wij. ja. Dat, dat ze menselijker zijn dan in nam Ja, oké. Okay. Nou, dan zijn we weer op de hoogte. Dank u wel. John okay. de Vos, paleontoloog over het feit dat al ruim 500.000 jaar geleden... mensen overwegend rechtshandig waren. Zijn wij aan het einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland van de KRO. Meer informatie over dit programma op www.kro.nl. Zometeen na het nieuws, Prem Radakishoen. En hij is hier aangeschoven. Prem, is je bus kapot? Ja, de bus is kapot. Er was iets met het contactslot. En ze zijn te repareren. En waarschijnlijk, omdat het dingen een oud pakbeest is... zal het morgen ook weer hier uit de studio zijn. Maar dat is leuk, want ik had helemaal niet gezien... dat Jan van der Putten zo gebronst is. En de laatste keer dat ik het zag was hij net zo wit als jij. Maar uh, kom je van vakantie, Jan, of Hallo. heb je aan de zonnebank geleerd? Nee, de zon heeft nog net even een beetje geschenen bij mij. En uh, <laughs> dan pak ik dat snel op. Nou, en je kleurt toch heel snel bruin. Nou, okay. nou, luisteraars, als, na het sonore stemgeluid van Jan van der Putten... gaan we het hebben over Nederland als uh, van vluchthaven... voor uh, criminelen en terroristen. En denkt u niet dat het vanaf vandaag is? De Bader groep bijvoorbeeld kon in de jaren 70... heerlijk in Nijmegen uitrusten nadat ze aanslagen hadden gepleegd... En we waren ook een geliefd kuuroord voor RAF-terroristen. En nu blijkt dat we ook voor Engelsen en Mafiosi een rustoord zijn. Wat is er toch met ons land? En waarom noemt Europol ons recentelijk nog het belangrijkste criminele centrum van Noordwest-Europa? Zijn we wel zo'n goed land? Daar gaan we over praten met Koen Voskuil. Maar dat gaan we allemaal doen nadat eerst het sonore stemgeluid van Jan van de Putten u het laatste nieuws heeft gegeven. Radio 1. Het NOS-journaal. Het slechte weer zorgt op verschillende plaatsen voor overlast. Zoals op Schiphol. Reizigers moeten rekening houden met vertraging. Door de harde zuidwestelijke wind kunnen er minder vliegtuigen vertrekken dan normaal. Voor tien uur waren er al zo'n tien vluchten geannuleerd. En die vertragingen op Schiphol kunnen oplopen tot een uur. De beurzen staan lager na negatieve berichten over de Amerikaanse economie. Door aanhoudende begrotingsproblemen in Washington waarschuwt kredietbeoordelaars Moody's dat de VS zijn triple-A-status dreigt te verliezen. Ook een Chinese beoordelaar kwam met zulke geluiden. En beleggers storten zich nu op goud. De goudprijs heeft een recordhoogte bereikt. Bij de strijd in Afghanistan is het afgelopen half jaar een record aantal burgerdoden gevallen, blijkt uit onderzoek van de VN. Bijna 1500 Afghaanse burgers kwamen om het leven door aanslagen, bermbommen, grondgevechten en luchtaanvallen. En ruim de helft van de Nederlanders is ontevreden over producten, diensten of bedrijven, zegt de Consumentenbond. En nog meer mensen vinden de afhandeling van die klachten onvoldoende. De komende maanden inventariseert de Consumentenbond alle klachten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de BVK's informatie. Vielen ze op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Barneveld en Hoevenlaken, 5 kilometer na een ongeluk. Op de A8 vanaf Zaandam naar Amsterdam, 2 kilometer bij Oostzaan, daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen, verknopend Raasdorp, 2 kilometer. Op de ring A10 tussen Zeeburg en Diemen, 2 kilometer. En tussen Kadoelen en Zeeburg, 6 kilometer. Dit is radio 1. NTR Remtime Remradication We zijn trots op Nederland. Wij Nederlanders zijn rechtschapen. Eerlijk, we passen de wet toe. We zijn niet als Italië of een of ander derde wereldland. Zo kijken de meeste Nederlanders naar ons mooi klein landje... Maar hoe eerlijk zijn wij? Zijn we zo een mooie rechtsstaat of zijn we een piratenhal... waar criminelen van over de hele wereld lekkere vrijheid kunnen genieten? Europol noemde ons land recentelijk nog... het belangrijkste criminele centrum van Noordwest-Europa. Italiaanse mafia, Engelse gangsters, Iraanse en Filipijnse terroristen... Afghaanse, Irakese en Rwandese oorlogsmiddadigers, ze lijken allemaal in ons land een safe haven, een veilige haven gevonden te hebben... waar ze in alle rust kunnen genieten van hun crimineel geld en stodenplannen kunnen smeden. Dat is niet alleen van deze tijd. In de jaren zeventig konden de Duitse terroristen van de Rote Armee-fractie... de Bader meinhof groep zeg maar, in alle rust in Nijmegen bijkomen... terwijl in Duitsland jacht op ze werd gemaakt. En was Nederland niet de geliefde rustplaats van de IRA-terroristen? Luisteraars, ik zoek naar die Nederlander. Bent u zo een Nederlander die in het verleden... Of in het heden, buitenlandse criminelen heeft gehuisvest of heeft geholpen. Bel me dan op 0800-1121, het mag anoniem en leg me uit waarom. De rest van de luisteraars vraag ik, hoe denkt u dat het komt dat criminelen zo graag in Nederland vertoeven? 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij Primtime. Luisteraars, de bus is kapot, daarom zitten we in de studio te heel U kunt niet spontaan in dit gebouw langskomen. Je moet langs allerlei beveiliging en pasjes hebben. Dus moet ik maar contact met u hebben via de telefoon op 0800-1121... De mails kunnen naar primtimeapenstartntr.nl. En de Twitter contacten via hashtag Primtime Radio 1. Vorige week, donderdag, zit ik even te kijken. Paul, waren we in Nijmegen? Toen was de bus hartstikke vol met allerlei mensen die spontaan langskomen. Ik mis dat. Misschien kunt u, de luisteraar, mij helpen... dat ik deze studio minder cool en koud vind, zodat ik u wat minder mis. En luisteraars, als we het hebben over criminelen die een zeefheven hebben... kan er maar één het, uh, de juiste zijn. En dat is volgens mij een dode man die verdacht werd van pedofilie. You've been hit by You've been hit by a smooth Natuurlijk Michael Jackson met Smooth Criminal. Uh, goedemorgen, Koen Voskuil. Goedemorgen. Je bent behalve journalist ook auteur van het boek... en doe jij zelf maar de naam? Uh, de Italiaanse Mafia in Nederland... dat ik samen met Stan de Jong heb geschreven. Dat heb je vorig jaar al uitgebracht. Klopt. En uh, loopt het een beetje goed? Uh, het boek is uh, na de tweede druk een beetje blijven hangen. Dus ik hoop dat dit radiooptreden <laughs> daar verandering in brengt. Uh, Koen, eh... Uh, uh, je hebt het ook in een beetje historisch perspectief bekeken. Hoe lang komen de Italiaanse mafiosi al lekker toeven in Nederland? Uh, dat is begonnen in de jaren 70. En uh, dat was op de Wallen. Uh, natuurlijk uh, niet toevallig, omdat dat een, een centrum was voor uh, criminaliteit. En uh, daar is de, eigenlijk de Amerikaanse maffia neergestreken. En uh, die zijn in de jaren 70 begonnen met uh, gokhuizen neer te zetten op de Wallen. Ja, en, en dus dan, dan heb je de Italiaans-Amerikaanse maffia. Maar ja? uh, ik, hoorde, ik, had, ik hoorde laatst van jou dat, dat ze laatst weer iemand hadden gepakt. Uh, uh, die Giovanni Stranglo, Strangio. Nou, ja... eh. Uh... Giovanni Strangio, dat is een wat recentere zaak. Er was in 2007 een bloedbad in Duisburg. Er werd daar voor een pizzeria, werden er zes Italianen doodgeschoten. En een van de daders was Giovanni Strangio. Een mafioso, een hele knappe Italiaan trouwens, nog niet zo oud. En die is lid van de ndrangheta clan. Eigenlijk de meest gevreesde tak van Italië. En um, hij was onvindbaar na die uh, schietpartij. En uh, een uh, spijtoptand van de maffia, die uh, wij zelf voor het boek gesproken hebben... Uh, die heeft destijds al uh, tegen justitie gezegd... nou, als hij nog leeft, uh, dan zit hij in Holland. Want dat is het ideale vluchtoord voor uh, mafiosi. Nou, dus je beschrijft net al dat in de jaren 70 het was... en nu blijkt dus tot twee jaar geleden ook nog... waarom is Nederland het ideale toevluchtsoord voor Mafiosi? Ja... Nou ja, dat, dat konden we natuurlijk het beste vragen aan die uh, spijtoptand. Ook van de Endrangheta, Giorgio Basile. En um, die zei, joh, het, uh, Nederland was voor mij het ideale land. Uh, je had goede vluchtroutes naar uh, België en naar Duitsland toe. Uh, je kon er zaken doen. Want Nederland is een heel belangrijk knooppunt voor uh, de drugs, maar ook de wapenhandel. Uh, je hebt een, een liberaal uh, klimaat, tolerant ten opzichte van drugs uh, en de bordel. Helemaal goed, zei die. <laughs> en de, we, we, we, Maar Koen, het is dus zo. Maar, kijk, we zijn een doorvoerland. Logistiek ook, hè. Onze trucks ja. rijden overal naartoe. We zijn een handelsland. Het geld moet overal naartoe komen. Dus in die zin zijn we al, zeg maar, voor het normale economische verkeer een belangrijk land. Ja, klopt inderdaad. En uh, nou ja, het, Amsterdam met name uh, is, is toch echt gewoon nog steeds een heel belangrijk... Uh, internationaal knooppunt voor de drugshandel. Uh, we hebben ook uh, voor het boek een, een andere tak van de maffia... de Sacra Corona Unita. Uh, daar hadden we een heel uitvoerig justitiedossier van... En het bleek dat er uh, gewoon verschillende killers van die clan, uh, drugshandelaren en dergelijke, uh, gewoon zaken deden vanuit Amsterdam. Dus uh, er werden Colombianen ingevlogen en uh, dan werd er een prijs afgesproken uh, voor cocaïne. En uh, dat gebeurde dus allemaal in Amsterdam. En uh, het, het, uh, de drugs kwam aan en uh, vanuit Amsterdam werd het uh, vervoerd richting uh, alle landen van Europa. Dus uh, wat, wat, wat goed is voor het, de normale economie... is ook goed voor de criminaliteit. Ik kom zo verder bij jou en onder andere over Europol... die ons land het belangrijkste uh, criminele centrum... van Noordwest-Europa heeft genoemd. Ja. Maar ik heb aan de telefoon, Atalai luisteraar, sorry, als u denkt van wat klinkt die prim toch een beetje onzeker. Ik zit hier in een studio, ik zit niet in mijn stoel, in de bus. Het is toch even psychisch wennen. Dus sorry als ik een beetje uh, minder in vorm klink. Goedemorgen, Atalay. Een hele goedemorgen, hei... Hai. Heb jij criminelen gehuisvest? Nogmaals? Heb jij die criminelen van de Bader-Meinhof-groep ooit geheusvest? Nee, ik niet. Ik ben zelf al 1974, dus dat is, uh, okay. dat is een beetje voor mijn tijd. Maar ik wilde even reageren. Ik heb heel aandachtig geluisterd naar, naar de inleiding. Mm -hmm. ik, ben, uh, ik ben het eens dat het uh, tot in de laat 90 jaren. dat dit uh, heeft uh, uh, plaatsgevonden in Nederland, maar ik denk. ...dat de afgelopen jaren Nederland vrij uh, clean is wat betreft de huisvesten van uh, criminelen. Het -even verhaal. Laten we ook niet vergeten dat, uh, dat ook heel veel Nederlandse criminelen bijvoorbeeld uh, uitwijken naar Zuid-Amerika en andere uh, continenten. Dus aan de andere kant kun je ook zeggen van we hebben hier bijvoorbeeld uh, het Jugoslavisch tribunaal. Dus uh, oorlogsmisdaders die worden wel hier berecht. En natuurlijk zijn de grenzen ook open, dus je kan het ook niet vergelijken met de 70e jaren. Atalay, uh, wat voor werk doe je? Ik ben zelf adviseur. Bij wat? Bij politie of veiligheid? Nee, ik adviseer ondernemers. Oké, okay. want Attelai, laten we meteen checken. Koen Voskel, uh, ja. is het minder dan de jaren 90 nu? Nou, ik heb wel het idee dat uh, de politie er uh, beter op zit. En uh, ook het besef dat de maffia uh, in Nederland is doorgedrongen. Um, of uh, in, in Nederland zit, dat is ook doorgedrongen uh, bij uh, de politie in Nederland. Er is zelfs een apart uh, team voor opgericht. En ook in, uh, in Amsterdam, waar ze met name last hebben van uh, Britse criminelen uh, die uh, uh, de zee oversteken. Uh, daar zijn ze ook echt heel gericht bezig om... Uh, ...om dat aan te pakken. Dus uh, ze plaatsen foto's van die uh, voortvluchtige criminelen op internet... ...zodat mensen erop kunnen letten. Uh, en ze proberen een beetje te waarschuwen... Van joh, uh, bijvoorbeeld als, als je een woningbemiddelingsbureau bent. en uh, er komt een, uh, een Brit of een, een andere uh, internationaal iemand. met een dik pak uh, met, met uh, 500-euro-biljetten. Uh, ja, dan ja. moet je even achter je horen krabben. en misschien kijken: is dit wel uh, ja, uh, ja. zuiver? Atelier, hartstikke bedankt voor het bellen. Uh, ik voordat ja. ik dan met in de vries ga, Koen wel kijk, wat je ziet is. Um, in 2011, uh, juni vorig jaar, uh, vorige maand, sorry, is in Limburg nog een vrouw gearresteerd die verdacht werd van de betrokkenheid bij de genocide in Rwanda. Mm -hmm. En waarom konden ze er in juni 2011 aanhouden? Omdat eerst uh, uh, uh, er een, een, een overeenkomst is getekend uh, uh, uh, tussen Nederland en Rwanda. Uh, waarin hij heeft gezegd: van luister, we gaan samenwerken om die uh, oorlogsmisdadigers op te sporen. Ja. We hebben het incident gehad van de Afghaanse oorlogsmisdadigers die hier aan het rusten waren en nog andere. Dus uh, uh, is, het, is het niet zo, uh, laat me te vragen. Goedemorgen, meneer De Vries. Ja, goedemorgen, meneer. Meneer De Vries, denkt u dat onze autoriteit het eigenlijk ook geen klap uitmaakt. als er een oorlogsmisdadiger uit zo'n derde wereldland hier zit, ze denken: nou, laat maar gaan. Ja, dat is een, ook ook klein bier. Uh, het gaat natuurlijk wel zijn eigen land gebeurt... en ver de democratie uh, geloofwaardig is. Maar de, witte Boorden, de Nederlandse witte boordenmafia en milieucriminelen... die komen er hooguit met een taakstraf vanaf. Ja, maar zelf... meneer De Vries, dat is een ander onderwerp. We hadden het niet over eigen criminelen. We wilden het al, ik wilde het vandaag echt proberen te hebben... over uh, uh, het, onze eigen volk gaan we niet bekritiseren. Het gaat om al die vreemdelingen die hier een safe ja, haven denk, als hebben. als we het zelf met onze eigen mensen niet doen... ja. Uh, er zijn ook 20.000 postbusbedrijven in het land. Dat zijn dus bedrijven die de die, die, die bescherming hebben van het ministerie. om dus hier een zogenaamd uh, kantoor te hebben. maar in wezen dus in, in een eigen land. Uh, waarschijnlijk op grote, manier, een grote schaal frauderen. 20.000 e-mail-postbusadressen hebben we hier van grote bedrijven. Hmm, ik begin het te snappen. Dank u wel voor het bellen. Koen, is het ja. ook omdat onze financiële instellingen hier zijn, dat die criminelen zeg maar, ook hier. Dank u wel voor het bellen, meneer De Vries. Dat die criminelen ook hier toegang kunnen krijgen tot zeg maar, hun financiën. Alles wat in andere landen moeilijker is? Uh, nou, dat weet ik niet zozeer. Uh, Kijk, het gaat natuurlijk met name om uh, zwart geld in uh, criminele groeperingen. En uh, wat je met name ziet is uh, dat voortvluchtige criminelen gewoon met een koffer met geld uh, aankomen. Dat geldt voor uh, verschillende mafiosi die uh, uh, hier zijn aangetroffen. Maar uh, in, in februari van dit jaar is er nog een uh, beruchte overvaller uh, uh, gearresteerd. Dat uh, hele spectaculaire arrestatie trouwens in een uh, huisje in uh, Kortenhoef. Uh, in Kortenhoef, de... dat is vlakbij heel Hilversum hier. Ja, ja klopt. En uh, ja, bijvoorbeeld de politie die heeft dat filmpje bewust uh, op internet gezet uh, om een beetje uh, als, als afschrikwekkende uh, methode van kijk dit gebeurt er met je als je in Nederland zit. Dus ze zijn wel degelijk bezig om uh, duidelijk te maken van we zitten achter jullie aan. Oké. Okay. Um, Luisteraars, maar... ik zit even uh, er was even iets best bij de telefoon, maar 0800 1121 als u wilt reageren. Uh, primtime at ntr.nl en Twitter hashtag Primtime Radio 1, Koen Voskeul, het Europol heeft ons recentelijk het centrum, het belangrijkste crimineel centrum van Noordwest-Europa genoemd. Ja. Waarom? Nou. Elk twee jaar doet uh, Europol een onderzoek naar de zware georganiseerde criminaliteit. En een uh, rapport daarover is uh, twee maanden geleden uitgekomen. En uh, ze noemen uh, Nederland de, de Northwest Hub, dus de, de overslagplaats uh, voor eigenlijk Noordwest-Europa. En uh, met name als het uh, drugshandel betreft. Uh, we zijn een belangrijk invoerland voor cocaïne. Uh, dat komt onder andere binnen ja, via Schiphol nog steeds, maar ook uh, de Rotterdamse haven speelt daar een belangrijke rol in. En we zijn een belangrijke producent van Ecstasy. Ja. En dat gaat ook weer heel Europa in. <laughs> dus uh, ja, Nederland is gewoon een belangrijk knooppunt maar voor de drugshandel. Goedemorgen Erwin, je bent Amsterdammer toch? Ja. Kan je me uitleggen waarom commissaris lietbers Huizer van de politie Amsterdam zegt dat ze zeer succesvol zijn in het opsporen van Britse criminelen? Dat toonen volgens haar de cijfers aan. Ze doen alles om deze groep het zeer lastig te maken. De afgelopen periode zijn er meer dan 50 uh, uh, gearresteerd en ze hebben ook nu die website. Maar uh, jouw stad, mijn stad Amsterdam, is gewoon een, een safe een haven voor die criminelen. Ja, maar dat is toch logisch? Kijk, in, in, in Nederland dan word je zwaarder gestraft. ...voor een belastingschuld als dat je iemand omlegt, om eh, Prem. Snap je? Nee. Als, als je een belastingschuld hebt, ga je langer de in ...als dat je iemand omlegt. Is dat echt zo? Ik weet het niet, hoor. Ja, ja dat zie je toch op televisie ook. Ja, maar en, je moet en, niet en, alles geloven wat je op televisie ziet, nee, hoor. Nee, maar het is wel zo. Je krijgt twee jaar voor een moord, eh, Prem. Nee, dat is echt Larikoek, 16, 17 jaar... Dat, krijgen, dat is echt, dat is echt... Erwin, normaal heb je van die slimme inbrengen... Daar ja, ja je van ik de... Heb, de... De ja. heb nog wat voor je. Ja. Luisteraars, ik weet wat het is. Het is slecht weer, een Erwin is glazenwasser. Ja. Dus hij zit gewoon te balen dat hij geen glazen kan wassen. En wat? dan denkt ik, ik ga prima bestoken ja. met onzin. Nee, nou, ik, ik ben nog, prim, was er. Ja. Als je naar nou zaterdag in de Maasstraat gaat kijken in Amsterdam, ken je ja. dat? Ja. Oké. Okay. En dan moet je wel even kijken wat voor auto's er rijden en, en wie erin rijden. Ja. Nou, je, je gaat die kentekens dus, eigenlijk je controleren en ga je vragen aan die mensen, hoe kom jij aan je geld? Ja. Is toch heel simpel, of niet? Ja, dan zijn ze allemaal glazenwassers. Nee, nee, nee, maar... De... <laughs> de, nee. De... Okay. De... Hé, hey, Erwin, maar is het je nou tegengekomen dat je als glazenwasser het huis van een crimineel hebt gewassen? Ja, natuurlijk. Ja, serieus? En kwam je, was dat zo'n gezochte Britse crimineel? Bel je dan de... Nee, laat me het andere vraag stellen. Erwin, als jij nu een opdracht krijgt om een huis de glazen te wassen... en je ziet daar een mitrailleur en het zijn mensen die Italiaans spreken... licht jij de politie in? Nee. Waarom niet? Ja, waarom? Maar dat, dat, dat zijn maar zaken toch niet, Prem? Weet je wat je kan gebeuren als je dat doet, als ze erachter komen? Oké. Okay, dan... ik, ik, ik ben er met de aantal nieuwe in vijf geweest. En dat, dat was alleen maar... Uh, dat, ja, dat zijn ook mensen die... Ja. Oké. Okay. Duidelijk, Erwin. Hartstikke oh. bedankt. Koen okay. Voskul heeft het ja. ook te maken met de mentaliteit van de Nederlandse bevolking. Want kijk wat Erwin zegt, dat zijn we zaken niet. Zijn we in Nederland ook wat minder, uh, ja, minder dat we criminelen willen pakken? Nou, dat weet ik niet. Uh, uh, uh, misschien zijn we als Nederlanders wel een beetje op onszelf. Hè? We, uh, we mind our own business en uh, we kijken niet zoveel uh, veel verder. Dus ik denk wel dat uh, criminelen hier redelijk in de anonimiteit uh, uh, zich kunnen verplaatsen. Um, maar ik denk dat het met name te maken heeft met de focus van de politie. Ik denk dat die er uh, een aantal jaren geleden helemaal niet was. En dat er, of helemaal niet, maar nauwelijks was. Um, en dat de politie ja, natuurlijk wel bezig was met de Nederlandse criminelen... maar dan ook nog eens de buitenlandse gaan volgen. Um, maar je ziet de laatste jaren dat de samenwerking uh, met andere landen stukken verbetert. Met maar... Italië, met Engeland. En uh, dat lijkt wel zijn vruchten af te werpen. Voor je boekje heb je ook gesproken met de politie. Uh, ja, zeker. En heb je ze gevraagd waarom ze er geen prioriteit voor hadden? Uh, nou, eigenlijk nee, eigenlijk niet. Die vraag is: uh, hè, we hebben het geconstateerd. Ja. En uh, we hebben ook geconstateerd uh, dat de samenwerking uh, verbetert. En we hebben met name Italiaanse. Crime fighters aan het woord gelaten en gevraagd wat moet er nou gebeuren om, eh, om, om dat aan te pakken. Want eh, zij zeggen ook, de Italiaanse maffia, dat is geen Italiaans probleem meer, dat is een internationaal probleem. Ze zitten in, in vrijwel alle landen van de wereld en eh, je moet dus ook gezamenlijk optrekken om eh, dat aan te pakken. En eh, waar Nederland bijvoorbeeld scherp op moet zijn, dat zijn investeringen door de maffia. Want uh, ja, dat, dat zijn echt aan de gang te zijn. Uh, uh, ze zijn bezig zich, uh, zich in te kopen en uh, langzaam kunnen ze deel worden uitmaken van de, van de economie hier. Ja, wat, wat je dus ook merkt, maar dat is heel... Ik ga even naar Koskoen. Uh, Koskoen, goeiemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Wat voor werk doe je Koskoen? Uh, ik ben ICT'er. Oké, okay, en faciliteer je mafiosi met ICT-faciliteiten? Nee, nee, niet dat ik weet. Alleen, uh, ik heb, ja, mafio, mafio's en mafia dingen, dat zijn natuurlijk uh, veel voorliefdes van jongens uh, en van de vroegere films, et cetera. Dus ik heb er ook wel eens boekjes over gelezen en dan hoor je in Nederland uh, vaak uh, veelvuldig veel terugkomen, landen ook met betrekking tot distributie, dus dus dus. niet alleen die Italiaanse, maar ook bijvoorbeeld de Turkse mafia ja. en de Poedische mafia. die uh, allerlei, uh, ja... ...financieringen doet eigenlijk middels uh, ja, heroïne die uit uh, de gouden driehoek deze kant op komt, zeg maar. Ja. Maar daarnaast wat ik ook nog een keer opvallig vond, ik zag een keer meneer, uh, meneer minister Zalm destijds, die was toen nog minister uh, van Financiën, zeg maar, bij Paul van Wittemar. Ja. En die werd toen een keer gevraagd van, ja, goh, de is bekend dat er allerlei financiële transacties plaatsvinden van maffia- of maffia-achtige organisaties, die hun financiële transacties in Nederland doen. Ja. En toen uh, vroeg de minister Dan of dat bekend was. En die gaf gewoon uh, openlijk toe. Dat is bekend. Alleen ja. de handelingen vinden elders plaats. Alleen ja. de financiële transacties vinden hier plaats. Ja. En, op, en op elke financiële transactie verdienen wij geld. Oké, okay. dus ik heb een, van... een probleem. De lijn oh. van je is vrij slecht. Het klinkt heel hol. Je bent okay. waarschijnlijk in zo'n so meet in china karket in je auto. <laughs> uh, uh, of je moet, je moet iets gerichter in die microfoon praten. Maar wat jij dus zegt is... Wij weten in Nederland dat de financiële transacties plaatsvinden... en omdat we er geld aan verdienen... Ze, vinden we het ook niet erg om het daar te gaan uitzoeken en zo. Nou, laten we zo zeggen. We verdienen eraan... en uh, we maken waarschijnlijk selectieve keuzes in waar we wel of niet ingrijpen. En ik weet niet wat daar de motivaties voor zijn... maar we verdienen er in ieder geval heel hoog geld aan. Oké. Okay. Wat ontzettend leuk is. dankjewel je Koskoen. Ik kreeg van Sam. En dat was de tweet of de mail waar ik op hoopte... Prim, in de jaren zeventig woonde ik in een kraakpand ergens in Nederland... waar ook enige Ira Leenden woonden. Er woonde ook een Engelse geheime dienstman om ze in de gaten te houden. Iedereen wist dat en er was een hoop uitwisseling. De mannen kregen veel bezoek uit het vaderland. Ik was eigenlijk bang voor ze. Ze sloegen er snel op los en waren eigenlijk altijd dronken... Toen ze zich op een gegeven moment hart over kop vertrokken was iedereen, inclusief ik zelf, opgelucht. Helpt het, um, Koen Voskel, die anarchistische scene hè, van de krakers en dergelijke? Dat is een scene waarin dit soort, ja, uh, criminelen, met name Ira Badermeynov-groep, zich toen erg thuis voelden, Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, ik ben geen specialist op dat uh, gebied, hoor. Maar uh, dat, er, dat er verbanden waren, dat, uh, dat klopt wel. Uh, met name dus in de, in de linkse hoek destijds, hè? Ja. En ik ben echt benieuwd, want ik ken een paar van die knapen... die me dit verteld hebben. Dat zijn nu vooraanstaande Nederlanders. En die kwamen toen uitleggen dat er echt in Nijmegen-omgeving bijvoorbeeld heel veel sympathie was voor de Rote Armeen-fractie. Goedemorgen, Gilbert. Ja, goedemorgen Prem. Zeg het maar. In radio staat ergens aan, Gilbert. Weet niet, als je, alsjeblieft snap ik. Ja, ik wil de... Anders geeft Paul Rijman met technicus die uh, ja. en luisteraar volgens mij heeft de Momo de bus opzettelijk gesaboteerd. Omdat het Poolse beurt weer was En vorige week moest Paul naar Maastricht en Nijmegen gereden. En toen dachten ze, na, dan bleef Paul lekker in Hilversum. Uh, zeg het maar, Gilbert. Prem in Nederland is niemand bang voor de politie. De politie heeft hier geen. Hoe noem je dat? Weet je, zet hem naast een politieman uit, uit Spanje, uit, uit Frankrijk, uit Duitsland, en je ziet echt dat het een Nederlandse politieagent is. Hij straalt geen macht uit, en dat weten die criminelen ook. Nou. Je gewoon hierheen. Je wordt hier gewoon minder opgespoord. Ho, Gilbert, wat voor werk doe je? Uh, ik ben een chauffeur. En wat, wat en ik, voor ik heb chauffeur? Al vijf jaar in Duitsland gewoond. Ja. Kijk, in Duitsland hoef je een agent echt niet te bespugen. Premier, je kent zelf hier het videootje van die jongeren op die scooter... die die agenten pet afpakken en een bespugen en hem uitpakken. Ja, maar Gilbert, mag ik wat zeggen? Want ik, dus, ik Weet je waarom ik het met je oneens ben? Ik reis heel veel. En ik vind de Nederlandse agenten... Um, sorry dat ik het zeg, in het over zijn algemeenheid, juist onbeschofter... toen ik bij de, EK, de WK 2006 in Duitsland was... waren die agenten ontzettend vriendelijk wezen de weg... En in de WEK 2000 waren die agenten hier alleen maar bezig mensen ja, te mappen. Maar... Dat is gechargeerd gezegd. Maar ik zal het even checken. Koen Vosco vonden de Italiaanse mafiosi... onze uh, Nederlandse agenten watjes? Uh... Over agenten uh, hebben wij het niet gehad, maar wel over de politie uh, aan zich. En uh, wat, wat die Giorgio Bazile er bijvoorbeeld over zei, was wel dat er uh, totaal niet op ze werd gelet. Dus uh, ze konden echt in alle anonimiteit uh, hun zaken uh, voortzetten. Um, ja, en ik heb wel het idee dat dat uh, verandert. En uh, ja, of nou de attitude van een agent op straat voor zware criminelen wat uitmaakt, ik denk het eigenlijk niet. Nou, ik geloofde bijvoorbeeld, uh, Koen Voskel, die criminelen die toevallig vorige week zijn opgepakt door de Amsterdamse politie bij een verkeerscontrole. Ja. Ik, bij dat soort berichten denk ik altijd toevallig. Waarschijnlijk heeft de politie zijn werk heel goed gedaan. Maar wilde ze het niet zeggen in verband met beveiliging. Maar mm. uh, uh, dat was wel een agent die mensen gewoon aanhield. Ja, zeker. Nou ja, dat, dat was tijdens een uh, automatische verkeerscontrole. Hè. Dus die, die technologie gaat natuurlijk ook steeds verder. Uh, het, het ging om uh, vier Britten verdacht van uh, moord en het plegen van uh, plofkraken en dergelijke. En ze reden in een gestolen Spaanse auto rond. Dus kennelijk is ons uh, systeem in Nederland al zover uh, dat ze die auto's eruit kunnen pikken. Hey Gilbert, hartstikke bedankt voor het bellen. Uh, okay. uh, luisteraars, ik ga nog maar één bellen erin toelaten. En ik beloof u dat als ik deze studio tot mijn eigen maak... ik veel makkelijker schakelen. Uh, Koen Voskul heeft jouw boekje geholpen in de verandering? De, merkte je na de publicatie dat men zich toch geneerde... in Justitie en Politieland? Nou, er is veel... Uh publiciteit over geweest, over ons boek, maar uh, uh, ook op de radio. Zembla heeft een aantal belangrijke uitzendingen eraan besteed. Uh, en uh, ik heb het idee dat het besef in Nederland wel degelijk uh, gegroeid is. En uh, uh, ik heb begrepen dat uh, de Nationale Recherche uh, tegenwoordig ook een speciaal team heeft om de Italiaanse maffia op te pakken. Uh, je ziet het aan Amsterdam dat ze een hele nauwe samenwerking hebben met uh, de Britse politie. Dus uh, ik denk ik denk zeker dat er een, een, een kentering uh, plaats heeft gevonden. Maar nu moeten ze ook nog, luisteraars, de Bulgaarse, de Roemeense maffia... de Iraanse en uh, Irakese oorlogsmisdadigers... die moeten ze allemaal aan de Afghanen niet te vergeten... want het, het, het is wel, uh, Koen, waar je aandacht voor hebt. Daar gaan ze op inzetten en die, ja. die Bulgaren die elkaar op de dam afschieten... ja, dat, dat, dat, dat, dat zien ze wel. Nou ja, kijk, de inzet van politie is natuurlijk altijd schaars. Dus je moet hele scherpe keuzes maken. En um, ja, dan is het maar net inderdaad uh, welk, welke uh, criminele groepering op dat moment prioriteit heeft. En, ja. uh, dan, maar dan zie je ook wel dat ze daar uh, steviger op inzetten. Um, Truus, goedemorgen. Je bent de laatste bij. Ga je gaan. Nou... Ik vind dat de politie veel te veel tijd uh, be besteedt aan, uh, aan, aan dingen die eigenlijk uh, helemaal geen zin heeft. Mensen worden beschuldigd, verdacht en dan gaan ze een jaar, anderhalf jaar ermee bezig zijn. Politie geeft aan dat het uh, onzin is en toch wil de politie van uh, uh, justitie gewoon gelijk krijgen. En dan gaan ze iedere keer weer hoger beroep, hoger beroep, hoger beroep, terwijl het eigenlijk een zaak is van niks. Ja, maar trouwens, luister, ik ben aan de andere kant wel blij dat onze politie ons de, de boeven hier aanpakt. En als er iets is, dan kan ik liever dat helemaal uitzoeken. Ik snap wat je bedoelt, ik ben het niet met je eens, maar dankjewel voor het bellen. Koen Voskel, jouw boek heet? Mijn boek heet De Italiaanse Mafia in Nederland. Uitgave in 2010, als ik bij de betere boekhandel te verkrijgen en uh, uh, jij, je uh, er nog een vervolg op. Nou ja, Stam de Jong en ik denken er wel aan om dat boek ooit nog eens een keer weer verder uit te bouwen en te actualiseren. Uh, dus dat zit uh, wellicht nog uh, in het vat. Maar uh, let vooral op de biografie over Nelly Kroes die er in uh, oktober aankomt. Oké, okay, daar kom je bij ons over vertellen. En gefeliciteerd, ja, he, je bent vader weer geworden. Uh, dat klopt inderdaad. Ja, ja oké, okay, van harte gefeliciteerd. En uh, ja, tot wel. de volgende keer. Luisteraars, ik dank alle luisteraars en deelnemers. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers en de stergelden. De financiers van de publieke omroep. Redactie Anul Tulner, Rien Aert en Sulema El-Galdi die ook regie deed. Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek Paul Reiman. Eindredactie Barbara van der Klis. Zometeen het sonore stemgeluid van Jan van der Putter en Deborah Blekkenhorst met de proloog. Ontzettend leuk programma waarvan veel. Felix Murders, de eindredacteur, is. Tot morgen, inshallah, vanuit de bus op een mooie toegankelijke plek in Nederland. Anders vanuit de Kille Studios in Hilversum. Shalom. Dag.